9 uur. Het NOS-journaal. Lissalat Thomassen. Door een staking van grondpersoneel op de luchthaven van Frankfurt vallen vandaag en morgen opnieuw honderden vluchten uit. Alleen al Lufthansa moet vandaag 200 vluchten schrappen. Zo'n 200 medewerkers gingen donderdag in staking. Vannacht werd de staking met 48 uur verlengd. De stakers willen meer loon. Frankfurt is op twee na grootste luchthaven van Europa.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 Binnen de PvdA over de koers en over het leiderschap van Job Cohen. In Duitsland is discussie ontstaan over het geld dat de afgetreden president Wolf nog te goed heeft van de staat. Volgens de wet hebben bondspresidenten tot aan hun dood recht op eergeld. Ze krijgen na hun aftreden hun salaris doorbetaald. Maar voorwaarde is wel dat ze zijn teruggetreden om politieke of, gez of gezondheidsredenen. Velen betwijfelen of dat bij Wolf het geval is. Hij trad vrijdag af omdat zijn positie onhoudbaar was geworden vanwege een onderzoek naar corruptie. Hij kwam in de problemen door contacten uit de tijd dat hij minister-president van Neder-Zaksen was. In Afghanistan zijn al meer dan 40 mensen omgekomen door extreme kou. Bijna alle slachtoffers zijn kinderen die door kou of uitputting zijn bezweken in de slecht uitgeruste opvangkampen in het land. Vooral in de hoofdstad Kabul is het volgens hulpverleners vaak droevig gesteld in de kampen. In de schamele onderkomens is geen verwarming en de vluchtelingen lopen bij hevige kou acuut gevaar. Alleen al in opvangcentra in de hoofdstad zijn 24 kinderen doodgevroren. Het weer, vanochtend droog en zonnig, vanmiddag meer bewolking. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 5. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is minder druk dan gebruikelijk. Er staat in totaal nu 73 kilometer. De meeste files staan rond Amsterdam en Utrecht... en het heeft alles te maken met de voorjaarsvakanties. De bijzonderheden. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij knopend Eemles nog 5 kilometer... Langer is de file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Rudolf Arendsveen en Zoeterwouderdorp 10 kilometer. De rechter is daar dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Door een wisselstoring rijden er tussen Schiphol en Leiden centraal geen treinen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Schiet op met dat kabbelen, wij zijn al te laat. Jij weet dat mijn moeder daar niet van houdt. Oh, jij staat expres te treuzelen.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 Alphabet Autolies, verrassend voorspelbaar. Alphabetautolies.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Dat uh, of piste skiën in Leg door Prins Friesel, dat is helemaal niet zo ongebruikelijk daar. Ontdekte onze verslaggever. Je hoort hem zo dadelijk. We gaan eerst naar de twee vermiste meisjes. Ja, die meisjes uit de Meren en Vleuten zijn terecht. Twee werden afgelopen dinsdagavond voor het laatst gezien in een Utrechtse streekbeurs. En on sindsdien ontbrak ieder spoor van Lisa en Jamie, 14 en 15 jaar oud. Mieke Kort van de politie Utrecht wil wel iets vertellen over waar de meisjes de afgelopen dagen waren. Waar ze precies geweest zijn al die dagen, dat weten we niet. Maar we hebben ze in ieder geval gisteravond aangetroffen in een woning in Rotterdam. Maar u weet niet of ze daar al die tijd verbleven hebben.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 Ja, en kunt u dan maar vertellen hoe u ze, hoe ze op het spoor bent gekomen? Ja, dat is uh, toch wel door de recherchewerk uh, geweest. Dat hebben we uiteraard de hele week uh, al ingezet.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 Die hadden zij uiteraard ook, maar kijk, of zij die gebruikt hebben en dergelijke... ja, daar kan ik geen mededelingen over doen. Goed. Nou, nog niet zo heel veel meer duidelijkheid dus. In ieder geval dat ze gevonden zijn in een woning in Rotterdam. Uh, later meer van de politie hopen wij. Bijna tien over negen u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het mag dan gevaarlijk geweest zijn dat de prins buiten de pistes ging skiën... terwijl er een hoge lawinekans was, maar het is zeker niet ongebruikelijk in leg. Talloze skiers trotseren hier de gevaren. Vanuit de skilift zie je ze overal om je heen. De S-vormige sporen in de diepe sneeuw op de hellingen ver buiten het skigebied. Het zijn de sporen van die duizenden skiers die net als Prins Friso of piste gaan. En bovenaan de lift naast het terras van de skihut... is het rechtdoor voor de geprepareerde pistes. De skiers die hier linksaf het riggeltje afduiken... Die gaan, ook nu nog, met nog steeds een hoge lawinekans, op zoek naar die diepe maagdelijke of piste sneeuw. Niet aangestampt en niet beveiligd. We skiën voor een lange tijd en het is niet zo dat veel leuk. Pistes worden op den duur saai. Het boring after a while. We need een nieuwe avontuur <laughs> Het ongeluk van de prins heeft hier niks aan veranderd. Of course, shit like that can happen. <laughs> U praat erover alsof de, het risico een deel van de kick is. It certainly is. Like, you never can be sure if there is an avalanche or not. Ja, yeah, dat is het. Het is een heel ander gevoel dan een geprepareerde piste. Gewoon vrijheid. Ja, je, je zweeft eigenlijk door de sneeuw en dat is heerlijk. Ik denk dat dat het mooiste is voor, voor skiërs wat je kan meemaken. Ja. ja, het is alleen maar de diepe sneeuw... Je, je, voelt je als je vliegt. Je kunt het niet beschrijven. En het ongeluk dat is voor u geen enkele reden om het niet meer te doen? Of anders? Het kan altijd gebeuren. Er wordt hier zelfs meer buiten de piste geskiet dan erop, zegt Herman Verger van de VVV. Dat is bij ons... Uh... Fast een beetje meer off-piste als piste. 40% erop, 60% off-piste. Bestimmt zo 60% off-piste en 40% piste. En die off-piste mogelijkheden, dat is ook waarmee leg zich profileert. Het is een klaars USB van... Unique selling point, noemt hij het zelf. Het ongeluk van de prins heeft hier geen gevolgen voor, zegt Verger. Het heeft geen uitwerkingen op het concept. Want Lawinenabgänge gehören genauso toe als politieke. Voor sneeuw en zonnenschein. Lawines zijn hier even teil, gewoon als poedersneeuw uh, en als zon. Het hoort bij het avontuur. En een lawine heeft de laatste 40 jaar niet beïnvloed. Het off-piste skiën neemt ieder jaar alleen maar toe. In Nederland kunnen mensen zich afvragen of het verstandig was van de prins om off-piste te gaan. Ook vanwege die lawinewaarschuwing. Maar als ik u zo hoor, is dat hier de allergewoonste zaak van de wereld. Ganz normaal, dat is also iets wat die die gasten immer doen en wat ook de eenheimischen maken aan uh, die dag waren bestemd 1000 mensen uh, in gelände. Vrijdag waren er op nee, zijn minst duizend andere skiers op dezelfde soort plekken. Er is, uh, is echt niks bijzonders uh, dat ook aan. Dat Ja, je kan ook op de piste vallen en je been breken. Nee, maar daar zijn geen lewines. Nee, maar ja, nee. overal is gevaar. Je nee, bent heel laconiek, hè? Nee, nuchter. Je kijkt wel waar je vanaf gaat voordat je ergens vanaf gaat en je let wel op. Hoe de zon staat en waar de sneeuw verandert in zware sneeuw... en waar het nog poeder is en, en waar de sneeuw opgehoopt is. Dus ja. Het is niet te kosten van alles. Nee? Nee, absoluut niet. Je, je beperkt de risico's zoveel mogelijk. Nou, ik kan alleen maar zeggen, doe voorzichtig, hè? Dat ja, doen wij zeker. Doe zeker. dankjewel. Nederlandse skiers in Leg en Martijs van de sprak met ze. Zo dadelijk nog een laatste keer deze ochtend. Ons erelid van het Bokkenrijk, Mark Robin Visser. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Jolanda van Velde. Er zijn eigenlijk files in het zuiden? Nee, die hebben we ah ja, wel heel even wel. gehad. Maar daar, dat was uh, door een oorzaak van een vrachtwagen die stil kwam te staan. Nee, gelukkig. Uh, ja, carnavalsvakantie. Ja. Ideaal. Uh, wat overblijft is 37 kilometer. 10 kilometer daarvan staat op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Roelovaaransveen en Zoeterwouderdorp. Uh, de rechte rijstrook is dicht, daar staat een vrachtwagen stil. En een aanrijding is er geweest op de A20-hoek van Holland richting Gouda. De weg is zo goed als dicht tussen Schiedam en Spaanse polder. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Verkeer, verkeer kan er het beste omrijden via de route via de Benelux-tunnel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Zwaar gedecoreerd, herhalen het nog eens. Zwaar gedecoreerd loopt Mark Robin Visser rond. Ja, <laughs> in Limburg. En dan moet je natuurlijk Mark Robin ook laten toejuichen. Dus is de vraag, rij jij mee? Nou, uh, dat is natuurlijk eigenlijk, uh, zou dat natuurlijk wel als, als erelid moet ik natuurlijk wel meerijden eigenlijk vanmiddag. Ja. Ik, ik check dat nog even bij de minister die alles van het protocol weet. Nou, moet het? Moet het? Nou, sowieso kijken langs de kant. Ja. Maar als u zegt van ik heb tijd, dan ja. mag u zeker even mee op de wagen. Ja, en welke wagen moet het dan worden? Want ik ben hier uh, op het terrein van uh, Boer Jongen, waar is sterk gebleven? Boer Jongen, die heeft zijn schuren ter beschikking gesteld voor uh, allerhande wagens. Dit is wel een van de mooiste, denk ik, waar we nu naar staan te kijken. Ja, dat klopt. Nee. Lo loopt u even mee naar binnen? <lacht> uh, we mogen ook, heb ik van de minister begrepen, al een beetje zeggen wat het is. Dit is de wagen van de Vrienden voor het Leven... Dit is een vriend voor het leven en nog een vriend voor het leven. En die zijn allemaal in goud gekleed. Prachtig. Dank je wel. Zelf gemaakt? Ja, zelf gemaakt. Helemaal van top tot z'n teen in goud. Dus zelfs de schoenen zijn goud ge gespoten. En uh, boerjongen, ja, wat vindt u ervan? We zien een schitterende gouden... Een wagen. Een wagen? <laughs> ja, ja. Nee, die is echt schitterend gemaakt, dat moet ik zeggen. Zeg, en hoe lang zijn jullie hier nou mee bezig geweest? Uh, We hadden dit jaar wat weinig tijd. Dus een uh, zeven tot acht weken ongeveer. Zo. En hoe moet ik me dat dan voorstellen, s'avonds met een potje bier, uh, figuur zagen en schilderen? Ja, zo uh, is dat uh, helemaal niet zo moeilijk voorstellen, ja. Ja, ja. Maar af en toe even naar de doe zelfwinkel zelf winkel om nog wat schroefjes te halen. Ja, nou, nog wat extra materiaal halen en dan weer verder, hè. bakje bier erbij, gezellig. Ja. ja. Ondertussen wordt hier ook nog aan een aggregaat gewerkt, want uh, niets gaat voor niks. Nee, precies. Je hebt wat moeite nodig, toch? Wat is het probleem daarmee? Geen idee. Oh. je bent ook niet erg technisch, nee, merk ik niet. al. Nee, absoluut niet, nee. <laughs> Zeg, euh, minister Dennis, vertelt u nog eens even, vanmiddag dus in het Bokkerrijk De grote de optocht, vanaf uh, 11 over 1 vertrekt hij. En die trekt ongeveer tot een uur of half zes, zes uur. Oké, okay. en dat is wel het hoogtepunt hier in het en uh, de activiteiten? Ja, zeker. Voor ons, uh, wij mogen de optocht afsluiten, dus wij gaan ons laatste wagen mee. Dus ja, dat is fantastisch om dan uh, iedereen te kunnen toezwaaien en uh, sloep uit kunnen gooien. Dus uh, ja. Nu is het zo, uh, hier onder de rivieren, en zeker in Limburg, uh, ook in Brabant... Uh, het maatschappelijke leven staat voor het grootste gedeelte in de teken van carnaval. De gemeentehuizen zijn dicht, zelfs het hotel waarin ik geslapen heb... was eigenlijk gewoon gesloten. Uh, maar de mensen boven de rivieren die hier naar luisteren... die denken, ja, de flauwekul is er geen ander in de wereld. Wat wilt u tegen hen zeggen? Ja, dat het, eh, zoals al eerder aangehaald, dat het niet alleen om drinken en eh, de rest gaat... maar dat het ook een hele belangrijke culturele samenhang is. Altijd gezellig. vrienden, groepen die samen rondtrekken. En ja, dat het, eh, het gewoon ook een heel sociaal gebeuren is. Ja. Vrienden voor het leven, hebben jullie daar nog iets aan toe te voegen? Ja, neem... Ervaren jullie in het? Ja, voor ons is het ook eh, allemaal in een druk sociaal leven waar je elkaar weinig ziet in een jaar zijn dit de weken dat je weer uh, tot elkaar komt. We hebben ondertussen allemaal uh, kleine kindjes uh, die er allemaal bij komen. Dus de groep wordt uh, alleen maar groter. Ja, ja. en uh, we worden allemaal ook wat ouder en dan veranderen dingen natuurlijk ook. Maar die vrienden voor het leven, dat is wel iets wat blijft, heb ik zo de indruk. Ja, precies, dat, uh, dat zal voor altijd blijven, ja. Ja. Ja, ja. ja. En dan is het carnaval straks afgelopen en dan krijgen we? Dan krijgen we halfvaste. Ja. Gaan jullie, gaan jullie daar net zo serieus mee om als met het carnavalsfeest? Nou ja, wij, wij, op woensdag wordt deze wagen ofwel afgebouwd ofwel verkocht. En um, ja, daarna gaat iedereen weer zijn eigen weg. En dan, ja, wat ik net zei, dan kom je met dat soort feestdagen weer bij elkaar. Dat is het mooie van carnaval hier in het zuiden. Meneer de minister, als erelid dank ik u voor, uw, uh, voor de ontvangst hier in Bokkerijk. Graag gedaan. Ik vond het een grote eer en een, een belevenis. Ja, dat vonden wij zeker ook. En uh, ja, we zijn vannacht al speciaal een serenade komen brengen. En, en nog, uh, ja, gisteravond laat. Gisteravond ja. laat en vanmorgen <laughs> een heerlijk ontbijt samen gehad. Dus het, was, het, was, het was goddelijk. Ja, zeker. Dat is het leven van een prins en minister. Ik, uh, ik voel mij zeer vereerd. Hartelijk, hartelijk dank en een fijne dag in Bokkerijk. Bedankt. En morgen weer gewoon aan het werk, mark Robin Visser. Uh, Suriname heeft in tegenstelling tot Zuid-Nederland... en veel andere Latijns-Amerikaanse landen geen carnavalstraditie. Toch wint het carnaval in Suriname langzaam maar zeker terrein. Dat uh, komt door de groeiende Braziliaanse gemeenschap in het land. Het grootste feest was gisteravond bij de roemruchte nightclub Diamond. Consument Harmen Boerboom ging er eens even kijken... met nachtclub-eigenaar en organisator Amrar Batrissing.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 Jullie staan nu midden in die bus tussen allemaal vrolijke Braziliaanse dames. Menkt dat een beetje goed? Absoluut. Ze zijn allemaal zeer vriendelijk, zeer enthousiast. Uh, en wij zijn daar heel dankbaar voor. GELACH ja, Het is alles een spa. Jij voelt je wel thuis, denk ik, hè? tussen de twee van die Braziliaanse schonen. Tuurlijk, altijd. GELACH ja. We ja, kennen het altijd als Ga je het deze. <lacht> een beetje verstaan? Geen ene woord. Daar komt hij vanavond wel achter. sexy. Ja.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 carnaval, het virus en de buurlanden hebben gezien... dan denk ik dat wij over vijf jaar ook zo rijp hebben. Het zou nog lang onrustig blijven in Nightclub Diamond. Je uh, hoorde Ammar Badrissing in een reportage van Harmen Boerbouw. De nieuwe president van Duitsland wordt hoogstwaarschijnlijk de 72-jarige Joachim Gauk. In het communistische Oost-Duitsland was hij predikant en mensenrechtenactivist. Anderhalf jaar geleden al passeerde bondskanselier Merkel hem nog. En nu kon ze niet meer om hem heen. Maar een uitgemaakte zaak was het bepaald niet. Het was een politieke thriller afgelopen weekend, zegt de presentator van het Duitse Journaal. Tja, het was schon fast een politkrimi die berating am Wochenende. wer een neuer Bundespräsident werden soll. Die Überraschung bij vielen was groot, als het dan hieß Joachim Gauck. Nou, grote verrassingen, u hoort het. Maar bijna alle partijen wilden hem voordragen. Angela Merkel moest eigenlijk wel akkoord gaan, zegt Andrea Nahles, partijvoorzitter van de Sociaaldemocratische SPD. Wat wussten, wist, hing alles van Vrouw Merkel ab. En Vrouw Merkel had dan die wahl gehad, coalitieën fortsetzen of Joachim Gauk. Daar had ze zich dan voor Joachim Gauk entschieden. En dus gaf Merkel gisteravond een persconferentie met de partijleiders van de belangrijkste partijen. Na intensieve overlegingen en afwagingen verschillende vorschlägen. En mogelijke persoonlijkheden zijn we vandaag zu het resultaat gekomen. Dieser gemeinsame kandidaat is de burgerrechtler... en frühere Chef der Stasi-Onderlagenbehörde, Joachim Gauck. Gauck zelf moest nog wennen aan het idee dat hij de volgende Bondspresident van Duitsland wordt. Eén ding weet hij zeker: hij wil zich inzetten om de burgers weer te betrekken bij de politiek. Waar we mensen weer neu aanladen, deze Haltung. Van verantwoordelijkheid aan te nemen en niet nur als toeschouwer en kritischer begeleider der öffentlichen dingen herum te steken. En rond de nu afgetreden president Christian Wolf is nog maar weer eens een rel ontstaan over zijn pensioen van bijna 200.000 euro per jaar. Correspondent Wouter Meijer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 omdat hij afgetreden is vanwege, ja, eigenlijk vanwege zijn eigen verleden... en het feit dat justitie onderzoek naar hem wil doen. En Jorgen Gauck wordt moet nog officieel worden gekozen... door een gemeenschappelijke vergadering van de Bondsdag en de Bondsraad. En dat gebeurt op 18 maart. Het is zes minuten voor half tien, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nog even naar Groot-Brittannië, want na alle afluisterschandalen... in de Britse pers ligt de mediatycoen Rupert Murdoch nog zwaar onder vuur. Het waren vooral zijn kranten die hun fout gingen. Toch geeft hij niet zomaar op, want volgende week, zo heeft hij aangekondigd... komt hij met een nieuwe zondagskrant, de Sun on Sunday. We gaan naar correspondent Anne Zane. Anne, waarom doet Murdoch dit? Ja, de Sun is eigenlijk altijd een oogappeltje geweest van Murdoch. Hij zegt zelfs, de Sun is een deel van mijzelf. En met deze nieuwe krant probeert Murdoch... het geschonden vertrouwen van het publiek weer terug te winnen... na het schandaal bij de zusterkranten News of the World. En uh, um, er zijn nu arrestaties verricht bij de Sun-journalisten. Dat gaat Murdoch aan het hart. En, en hij wil laten zien met deze nieuwe krant... dat hij het vertrouwen terug kan winnen bij het publiek. Hmm. Um, en... Sorry. Ja, is zijn bedrijf daar dan ook al wel klaar voor? Dan heeft hij de zaakjes op orde? Ja, sinds november zijn er tien uh, Sun-journalisten opgepakt, omdat ze worden verdacht van het omkoping. En uh, Murdoch is, is afgelopen vrijdag vanuit Amerika daarvoor uh, weer naar Londen gevlogen. Hij heeft gezegd dat uh, uh, mensen die uh, opgepakt zijn weer aan het werk kunnen. En hij, hij probeert hier maar te bewijzen dat, uh, dat mensen niet schuldig zijn. En euh, sommige par parlementsleden zijn, zijn boos uh, om, omdat hij zegt uh, omdat, omdat mensen weer aan het de journalisten mogen weer aan het werk. En parlementsleden zijn boos omdat ze zeggen: jullie nagelen mensen aan de schandpaal, jullie eisen hun aftreden en zelf komen jullie er weer onderuit. Hmm. En, en de journalisten van uh, de Sun, Anne, heb, hebben die hier wel zin in? Want die zitten ook behoorlijk door het slijk gehaald. Hè? <tosses> Dat klopt inderdaad. En het is nog maar de vraag of ze daar wel zo zin in hebben. Want na het schandaal bij News of the World... heeft Murdoch toegezegd om de politie in het onderzoek te helpen. En uh, hij probeerde daarmee uh, het, het schandaal uh, een beetje recht te breien. Um, maar in plaats daarvan heeft de commissie um, zichzelf eigenlijk in de vingers gesneden. Want uh, zij hebben geholpen met politieonderzoek. en hebben daarbij bronnen van journalisten. Uh, naar buiten naar voren gebracht. Um, dus journalisten binnen de, binnen de Sun zijn daar helemaal niet blij om. Nee. En uh, daarom is Murdoch ook weer naar Londen gekomen. om hen ook een hart onder de riem te steken. en te zeggen: we gaan gewoon door, we openen een nieuwe krant. en wij winnen het, het, het uh, vertrouwen bij het publiek weer terug op deze manier. Okay. Dus we kunnen het er zeker van zijn: volgende week liggen hier we in die kiosk. een nieuwe zondagskrant van. Rupert Murdoch. Dat klopt. Anders nou, zo snel gaat het waarschijnlijk nog niet, maar hij, hij komt er binnenkort. Hij komt er binnenkort. Goed, Anne, dankjewel. Dan toch nog even het carnaval. Net voor half tien. Ik laat je thuis achter het voorhuis. Voornuis of oh, achter de buis. Kan ook, let u maar op. Die tekst is in deze carnavalsdagen veel te horen in Zuid-Nederland. Gerst heeft namelijk een dikke hit gescoord met deze titel. En het is een beetje per ongeluk ook. Want zelf had hij ook niet verwacht dat de clip bij het nummer... ruim 2,2 miljoen keer bekeken zou worden op YouTube. En daarom treedt hij nu overal in Brabant op. En onze verslaggever Arno Le Blanc ging nou eens met hem mee. Dat, reis er, maar dat is niet het goede café. hem hè? het feestje nu erop, maar we moeten hier zijn. Dus uh, zij en daar wordt het leuk. Hoe is het? Ja, goed met jou? Ja, koud. Maar, uh, en ik hoop dat ik die stem een beetje volhoud. Het is toch... Uh, ja, ik zing nooit. <laughs> en nu ineens heel vaak. Dus ja... Uh, yeah. Ik hoop dat het goed gaat. Nou, Gerst is aangekomen in uh, Stamperschat. Dat is trouwens echt de naam van de dorp hè? De, ja, het, het schijnt ook nog een carnavalsnaam te hebben, dat dorp. Maar uh, ja. ik weet, het even vergeten, geloof ik. Nou, uh, laten we maar naar binnen gaan, toch? Nee. Mevrouw Stamperschat is niet de carnavalsnaam hè? Nee, nee, Meekrapdurup. Durp, hè? Durp, ja. Meekrappe stekers en meekrappe stekkerrenners. Ja. Ik krijg je mee krap van. <laughs> zeg dat wel, ja. Nou, je hebt je steek op, het jasje aan en de spijkerbroek. Spijker... Ja, het is helemaal gerst, en een groen strikje. Groen strikje, ja. Ik zag zou... het mooi is, Je moet even zoeken op, uh, uh, op Twitter. Er zijn nog mensen die het verkleed als mij gaan kan wel. <laughs> dat is echt geweldig. Krijg ik foto's opgestuurd en die, die hebben gewoon, ja, het best gedaan om dit allemaal bij elkaar te zoeken. Dat vind ik echt geweldig. Heb jij ook je best voor gedaan? Nee, ik, ik, heb zomaar, ik heb echt zomaar iets gepakt. Dat was echt uh, geweldig, ja. Nou, volgens mij moet je op. Ja, Hoppatee. Ja. Ik laat je thuis. Achter het vermuis. Ik laat je thuis. Lekker voor de buis. We zijn misschien niet. Gerst, ik had nog nooit van jou gehoord. Ik ook niet, maar dat is toch in één keer afgekomen. Ja, en uh, nou, iets meer dan een maand geleden geüpload en nu 2,2 uh, uh, miljoen views. Maar uh, hoe is er zo gekomen? Ja, geen idee. Uh, uh, we, we hebben het uh, op YouTube gezet en uh, uh, Kluun ging het twitteren. Uh, Ruud de Wild heeft het op Facebook gezet. Ja, en toen uh, ontplofte het helemaal. En, uh, yeah. Nou hebben we ook bijvoorbeeld de bravo 9. Gewoon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 Ja, het origineel is als Gers, hè, met ik neem je mee. Wat, wat vindt hij er eigenlijk van? Die moest erom lachen, zei hij. Verklaarde hij tegen Want uh, ja, Ik heb hem eigenlijk nog niet zelf gesproken, maar uh, ja, het is, het is geweldig. Gerst, hoort u, hij heeft een hit. Ik laat je thuis achter het fornuis. Vind je leuk, hè, om te zeggen? Ik zag het nog. <laughs> Ik praat ook nog even. U kunt het zien op YouTube, trouwens. Oh, Oké, okay. nou, vooruit. Het is half tien. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. Morgen zijn we er weer. We wensen u een hele fijne dag, onder andere met uh, collega's van Kokomans. wat heb je in je uitzending? Dank Goedemorgen. Het ging al niet goed met de Nederlandse export, maar nu maken exporteurs zich extra grote zorgen. Nu Oost-Europeanen en Grieken steeds vaker Nederlandse producten boycotten. En ze trekken zometeen aan de bel. De Italiaanse maffia beperkt zich niet alleen tot Italië, de maffia is namelijk ook actief in dit land. Maar hoe we die uh, moeten bestrijden, dat weten we eigenlijk niet. En de integratie van niet-westerse migranten in Nederland is volledig mislukt, zegt de directeur van het Intercultureel Instituut David Pinto. Dat en meer zo zometeen. Goedemorgen Nederland na het nieuws van bijna twee over half tien. Hier is Lieselot Thomas. Radio 1. Het NOS Journaal. De koers van het aandeel TNT Express is bij opening van de beurs vanmorgen met meer dan 50% omhoog geschoten. Beleggers reageren op het bod van 4,9 miljard euro dat de Amerikaanse pakjesbezorger UPS vrijdag uitbracht op TNT Express. TNT wijst dat bod van de hand als te mager. Het aandeel sloot vrijdag op 6,34 euro, opende vanmorgen op 9,91 euro.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 Droevig gesteld in de kampen. Dat is nieuws op dit moment. WB verkeersinformatie. Er staan nog twee files. Eentje op de A4 Amsterdam richting Den Haag, bij Zoeterwouderijdijk, 5 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Spaanse Polder 4 kilometer. De weg is zo goed als dicht tussen Schiedam en Spaanse Polder na een aanrijding. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Bent op weg naar Gouda, kunt u het beste omrijden... vanaf knoopend ketelplein via de Ring Rotterdam-Zuid... via de Benelux snel over de A4 en de A15. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Oost-Europeanen en Grieken boycotten Nederlandse producten... en de exporteurs maken zich grote zorgen. De Italiaanse maffia is volop actief in Nederland. De integratie van niet-westerse migranten in Nederland... is volledig mislukt, zegt intercultureel deskundige David Pinto. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek, het is 4 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Den Bosch. Nee, in Oeteldonk, waar vanmiddag... de traditionele carnavalsoptocht voorbij komt. En die is korter... En soberder dit jaar. En dat komt door de crisis. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. Drie Oost-Europese parlementariërs roepen op tot een boycott... van Nederlandse producten vanwege het Polen-meldpunt... althans het meldpunt voor overlast van Midden- en Oost-Europeanen... van Geert Wilders en zijn PVV. En een Griekse consumentenbond riep vorige week al op... een Nederlandse melk, vlees en bloemen links te laten liggen. De Grieken hekelen de harde opstelling van Nederland in de schuldencrisis. Bartjan Koopman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van Venedex, dat is de vereniging voor Nederlandse exporteurs. En u maakt zich zorgen, want de exportcijfers waren toch al niet al te best. Uh, hebben we vorige week gehoord uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Waar maakt u zich in het bijzonder uh, zorgen over? Nou, dat de cijfers niet al te best zijn, misschien dan toch een kleine nuance. De staat van de economie die vorige week zeg maar, werd verteld door minister Vragen... gaf natuurlijk aan dat er vooral een probleem was in Nederland. In eerste instantie met het consumentenvertrouwen... en in tweede instantie ook wel met de overheidsbestedingen. En als we naar vorig jaar kijken, dan is de export nog steeds fors gegroeid. Alleen die groei vlak wat af. En dat is natuurlijk iets om je wel zorgen over te maken. Ja. Omdat ja, het, het Europese economische plaatje natuurlijk geen geweldig plaatje is op dit moment. Nee, en even terug naar het onderwerp over die Oost-Europese landen... En en de Grieken? Waar maakt u zich dan in het bijzonder zorgen over? Nou, die zorgen zijn, die komen voort uit het feit dat uh, Nederland natuurlijk voor een groot deel afhankelijk is van, uh, van internationale handel en export. En op het moment dat, uh, zeg maar, buitenlandse uh, landen eventueel uh, issues hebben met, met Nederland, uh, waar ook ter wereld, maar in dit geval dan in Europa, dan is dat natuurlijk iets om je een klein beetje zorgen over te maken. Dat is, uh, dat is duidelijk. Ja, maar zorgen, wat wilt u dan? Dat wij die Oost-Europese landen gaan aanspreken, uh, uh, roep niet op tot een boycott, Of wat wilt u dan? Nou, ik denk dat, uh, kijk, die, die boycott op, dat op dit moment is natuurlijk een, uh, een, uh, nog een heel incidenteel gegeven. Kijk, het Griekse verhaal uh, is, is nog maar een heel klein verhaal en ook het, uh, het uh, Poolse verhaal is nog maar een heel klein verhaal. Het punt is veel meer dat uh, als je het bredere plaatje bekijkt, uh, centraal Oost en Oost-Europa uh, en zeg maar de, de belangen die Nederland heeft in Europa en ook in die regio, die zijn er natuurlijk bij gebaat bij, bij goede verhoudingen en uh, die goede verhoudingen die, uh, ja, die zijn gebaseerd op onderling vertrouwen en dan is het natuurlijk wel zaken om te zorgen dat dat vertrouwen uh, intact in blijft. En daar ligt natuurlijk een, uh, een rol van onder andere de Nederlandse overheid. Ja, wie schaadt dat vertrouwen dan? Nou, dat, dat Op dit moment eh, zou, zou je kunnen zeggen is dat, eh, dat vertrouwen eh, wellicht wat aan de orde op het moment dat er in eh, lokale pers en in eh, lokale landen, als in dit geval uw voorbeelden Griekenland en Polen, zeg maar negatieve eh, zeg maar signalen over Nederland eh, de ronde doen. En dan is ja, het denk ik zaak om eh, onder andere via de economische diplomatie die eh, deze regering eh, niet voor niet zo hoog in het vaandel heeft, om te zorgen dat dat in ieder geval eh, eh, ja, eh, netjes eh, zeg maar, eh, beargumenteerd en bestreden wordt. Maar mijn vraag was, wie schaadt dat vertrouwen dan? Nou, dat vertrouwen zou geschaad kunnen worden bij de publieke uh, opinies in die landen. En uh, daar is uiteindelijk Nederland uh, zeg maar natuurlijk uh, voor een deel met zijn handel uh, op gericht. En wie zorgt dan voor schade in de uh, beeldvorming, dus de imago-kwestie in het buitenland? Nou, in allereerste plaats is natuurlijk... mensen die oproepen tot een boycott... Uh, die, die, die schaden natuurlijk toch maar het, het, het vertrouwen in die lokale landen... voor wat voor betreft het, de reputatie van Nederland. Ja, maar goed, u kunt Oost-Europeanen -Oost en Grieken niet verbieden... om een boycott uit te roepen tegen Nederland, lijkt me zo. Nee, gaan we ook niet doen. En uh, zoals ik ook al eerder heb gezegd in de Volkskrant... heb ik daar ook geen slapeloze nachten van. Nee. Mijn, mijn, mijn punt is meer dat reputaties in dit opzicht uh, ja, heel belangrijk zijn. Ja. En als je over tijd uh, heel veel van dit soort incidenten hebt... is dat gewoon vervelend voor een, een land... Als Nederland. Wie zorgt ervoor dat ons imago in het buitenland dan blijkbaar uh, beschadigd aankomt bij die mensen? Nou, kennelijk is er een perceptie, en dat is in dit geval... Griekenland is natuurlijk een heel ander voorbeeld dan het Poolse voorbeeld. Uh, uh, dat uh, ja, Nederland op uh, wat voor manier dan ook in de, in de picture staat... als in dit geval Griekenland, uh, zijn er een heel hard standpunt met de steun aan, aan de Grieken. Ja. Dan is het natuurlijk altijd verleidelijk om te zeggen dat uh, uh, ja, daar waar uh, duidelijkheid wordt gegeven... en een duidelijk standpunt is dat de Grieken dan vinden dat uh, dat, dat niet zo op prijs wordt gesteld. Ja. Hadden ze misschien uh, eerst de zaak niet hoe we moeten moet nou, bijvoorbeeld. Kijk, uh, los van het feit... of ze het wel of niet besodamietend hebben... Het, het, het punt is altijd meer dat... Uh, je kunt uh, je argumenten heel goed uh, zeg maar, over de bühne brengen... en uh, op een goede manier uh, zeg maar, je, je punt maken. Uh, en uh, nou, ik denk dat daar de Nederlandse overheid... Uh, prima toe in staat is op dit moment. Uh, ja. Maar het is wel zaak om te zorgen dat uh, dat soort uh, zaken... die dan opgeroepen worden in lokale landen... niet uit de hand lopen. Ja, maar goed, dat is natuurlijk een vorm van chantage. Namelijk als jullie onaardig doen tegen ons... boycotten we jullie producten. Straks kun je ook, kun je ook niet meer tegen Iran zeggen zeggen dat ze niet meer aan een kernwapen moeten werken. Of moeten we zelfs de Noord-Koreanen gaan omhelzen? Of, uh, of uh, noem nog maar een paar van dat soort voorbeelden. Tuurlijk. Chantage lijkt me ook uh, in dit geval een heel verkeerd woord. En ik denk ook dat het probleem ook niet, uh, niet uh, zeg maar, uh, zodanig moet worden opgeblazen... alsof hier een enorm probleem uh, aan de hand is. Uh, het, het punt is toch veel meer onderliggend. Heb je in Europa een, uh, een economisch uh, probleem? Onderliggend uh, zijn die problemen in Europa toch uh, voor een deel met elkaar verbonden. En dan is het voor een land als Nederland, bij uitstekend land als Nederland... toch van groot belang om te zorgen dat, uh, dat haar belangen uh, in een open economie zeg maar, behardigd worden. En... Ja. Maar een van die belangen is natuurlijk toch uh, Holland Branding en een positief imago van Nederland. Ja, met andere woorden, dan moet je maar minder kritiek hebben op landen die het niet zo nauw nemen met de regels. Nee, ik denk dat de vrijheid van meningsuiting... Zal, zal gelukkig hopelijk in Europa overal vrij spel blijven hebben. De, het punt is meer dat je nog steeds vanuit de Nederlandse regering... met de economische diplomatie, maar ook in de contacten met andere landen... Ja. Ja, moet zorgen dat die reputatie zeg maar, in ieder geval daar waar mogelijk... een, een, een positieve boost krijgt in plaats ja. van dat we op incidenten regeren. Kom ik terug op de vraag die ik aan het begin van dit gesprek stelde. Namelijk, wie zorgt dan voor de imagoschade? Is het niet gewoon zo dat u niet wilt zeggen dat Geert Wilders... en zijn partij door die PVV... Site een hoop ellende hebben veroorzaakt in Oost-Europa en dat u daarvan baalt? nee, dat is niet zo. Kijk, eh, ben er uh, hartstikke blij mee met die site. Nee, ik, ik ga helemaal niet over sites in Nederland en ook niet over PVV-meldpunten. Eh, ja, maar nou die oost-Europese, die Oost-Europeanen gaan niet voor niks oproepen tot een uh, boycott van Nederlandse producten. Dat doen ze vanwege dat meldpunt, ja. Dat, dat, en dat mogen ze ook best doen. Bedoel, en, nee, wat u zegt net, ik wil zor ervoor zorgdragen... dat het Nederlandse imago niet geschaad wordt... zodat die Oost-Europeanen niet oproepen tot een boycott. Nee, dat ik, dat ik, zegt ik, u. Nee, nee, ik zeg dat zij mogen natuurlijk best vinden... dat uh, dat soort zaken wat hun betreft uh, niet, niet plezierig zijn. Mijn punt is meer vanuit de Nederlandse uh, richting gedacht. Ja. Wij moeten gewoon zorgen dat uh, als dit soort incidenten uh, in het buitenland spelen... dat wij in ieder geval zorgen dat wij onze punten ook kunnen blijven maken. En dat uh, een, met een dergelijke zeg maar, reputatie... Uh, de Nederlandse overheid op pad gaat om het zeg maar, regeringsstandpunt uit te leggen. U vindt dat minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken meer in actie had moeten komen om het, het Nederlandse officiële kabinetstandpunt de wereld in te sturen. Namelijk, dit is niet het kabinetstandpunt, dit is niet het Nederlandse standpunt, dit is het slechte standpunt van één partij. En, en zo is het. En dat heeft hij inmiddels ook gedaan. Dus, wat maar dat te laat vertelt? dus. Nou ja, met de reputatie zit het elke keer zo. Hè. Ik, bedoel, de, ik heb dat ook, uh, ook al eerder gezegd. Uh, dat uh, vertrouwen komt te voeten, gaat te paard. Op het moment dat je zeg maar, uh, elke keer achteraf uh, en dan uh, laat aan de bel trekt... Dan, uh, en je hebt heel veel incidenten... dan is, dan is een reputatie... Uh, daar komen wat, uh, wat, wat bladertjes op. En daar moet je denk ik uh, heel zorgvuldig mee omgaan. Bartjan Koopman van Venedex, Vereniging voor Nederlandse Exporteurs. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. De prijs voor een liter euro ongelood kruipt steeds dichter naar de grens van 1,80. Record is dat. In hoeverre kan de benzineprijs nog stijgen voordat automobilisten overstappen naar het openbaar vervoer? Bert van Wee is hoogleraar transport en logistiek aan de Technische Universiteit van Delft en die heeft het antwoord. Er is geen drempelwaarde waarbij mensen ineens massaal overstappen van de auto op het openbaar vervoer. Als benzine duurder wordt, dan zie je dat er een aantal effecten optreedt. Het belangrijkste effect is dat mensen eerder een zuiniger auto kopen. Dat zien we de laatste jaren al volop. Komt overigens ook door de fiscale stimulering, maar ook door de hogere brandstofprijzen. Een tweede effect is dat mensen minder auto gaan rijden. We zien dat als de brandstofprijzen 1% omhoog gaan, dat er ongeveer 2 tiende procent Minder kilometers worden afgelegd en dat is dus niet zo'n groot effect. En maar een klein deel van die mensen die minder auto gaan rijden... stapt over op het openbaar vervoer, waaronder de trein. Er zijn ook mensen die gaan bijvoorbeeld carpoolen of fietsen. Of nog belangrijker, die gaan gewoon minder rijden... zonder dat ze naar een andere vervoerwijze overstappen. Bijvoorbeeld ze gaan dichter bij hun werk wonen... of ze gaan één dag in de week thuiswerken. En die laatste effecten zijn belangrijker dan het overstappen naar de trein. Aldus Bert van Wee, hoogleraar Transport en Logistiek aan de TU Delft. Heeft u een vragen bij het nieuws, mailt u ons dan voor vandaag. Goedemorgen Nederland, het voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Oetoldong. Gezellig, Sander Bartling. Met de shovel voorop, stuur alles op zijn kop. Ste alles op zijn kop, he, Zij, wat betekent dat? Ja. Staat alles op zijn kop. En we kijken naar een hele grote shovel, daarboven zo'n hoofd, zo'n typisch uh, gepapiermacheed uh, carnavalshoofd. Die praalwagen hiernaast die is helemaal interessant, uh, uh, Patrick van der Krabbe, want daar kun je in, hè? Ja, dat is een uh, tijdmachine. Het thema dit jaar in Oeterdonk is Oeterdonk houdt u jong. En in 1 minuut 11 wordt het publiek in deze tijdmachine elf jaar jonger gemaakt. Elf jaar jonger? elf jaar jonger, ja. okay, Wat gebeurt er dan binnen in zo'n wagen? Oh! Ik mag er nu al verklappen, maar je wordt uh, een beetje omgekleed en gesmind. En uh, je krijgt een speen in en uh, je komt erachter, uh, jongen weer uit. Oké, okay. ja. het zijn twaalf wagens hier in deze grote hal die vandaag in optocht door Oeterdon gaan. Uh, dat is de carnavalsnaam voor uh, Den Bos. Dat zijn er net zoveel als vorig jaar, maar in veel gemeentes hieromheen zijn dat er minder en is die optocht ook uh, soberder. De schuldige is uh, de economische. Crisis, hè? Rob van der Laar van de Brabantse Carnavalsfederatie? Nou, eh, onder andere. Maar wat we ook zien, want dat is een trend die ook al wat, wat jaartjes duurt... is dat een terugloop is van jongeren die zich eh, interesseren voor dit soort, soort zaken. Hè. Het is natuurlijk een, een vrije tijdsbesteding van de jeugd die je ook verandert. Dat moet je ook zien. Afgezien van dat de kosten van die wagens alleen maar oplopen... terwijl de bijdragen die eraan geleverd moeten worden eigenlijk teruglopen. Dat is een groot spanningsveld. En hoe merkt u dat dan in, in het dagelijks leven, zou ik maar zeggen, bij de opbouw van die wagens? Nou, wat je onder andere merkt is dat materialen die nodig zijn... die je normaal gesproken bij een bedrijf, bouwbedrijf wat dan ook, nogal eens gratis kreeg... dat het allemaal niet meer zo makkelijk gaat. Dat je er echt voor moet gaan betalen. Ja. En dan wordt het natuurlijk een moeilijke zaak, want het zijn vaak en dure, dure wagens. En wat kunt u daar dan aan doen? Ik bedoel, er is hier een hele hoop bedrijvigheid om mij heen. Trekkers zijn al bezig om de eerste wagens erachter te spannen. Er zijn hier toch wel al een mannetje of vijftig aanwezig. Dat lijkt me mogen genoeg, maar dat is het probleem dus niet. Nee, maar dat is ook zo. Maar als je hier komt, sommige momenten waarin er opgebouwd wordt, en zeker in die beginfase, ja, dan valt dat toch wel tegen. En wat je kunt doen is zorgen dat het je doorgeeft aan de jeugd, punt 1. Zorgen dat dat besteding, bestedingsverhaal anders gaat worden. En je ziet dat bij verschillende verenigingen, die doen dat goed, die pakken dat ook goed op. Andere verenigingen, ja, die zijn er wat minder makkelijk in. En dat geldt eigenlijk over heel Brabant zo. In plaatsen als Bergen op Zoom en Prinsenbeek, maar ook Schaik, dat zijn toch plaatsen waar ja, grote optochten zijn. Daar, ja, daar, daar blijft de animo ontzettend hoog. Patrick van der Krabbe, minister van de Optocht. Het zal wel een typische vraag voor een westeling zijn. Maar kunnen jullie die wagens niet gewoon hergebruiken volgend jaar? Dan ben je ook van het probleem af. Nee, de kunst is om de wagen in zijn geheel te verkopen na carnaval of in gedeeltes. En zo een heel groot deel van je kosten terug te winnen. Ja, helaas blijft er nog wel eens wat staan en dat gaat dan gewoon in de container in. Maar hergebruiken dat is geen uitdaging voor onze bouwers. Dus die beginnen graag weer van nul af aan. Nou heeft het KRO-televisieprogramma de Rekenkamer berekend dat carnavalsvierers 7,5 miljoen liter bier drinken. Dat er 45 miljoen euro aan kleding wordt uitgegeven. Dan zou je zeggen dat er toch wel iets te verzinnen moet zijn om carnavalsvierers te laten bijdragen aan de optocht. Dat is een Hollands draaiorgel of zo, Gewoon met zo'n centenbakkie uh, met zo'n optocht mee. Ja, in een van, onze, van onze buurgemeente gebeurt het uh, al. Uh, wij vonden het iets te kort dag om dat te regelen. We kwamen op dezelfde gedachte. Maar misschien volgend jaar. We gaan kijken. En, en uh, een, een, een, een, een optochtpot in de kroeg waar, waar, waar iedereen geld in kan doen. staat wat? Nou, laat ik zeggen. Alle initiatieven zijn welkom. Daar zijn we heel blij mee. Oké, okay, nou we zullen het gaan zien. Uh, wij nemen hier uh, afscheid uit de, de praalwagenhal in Den Bos, Waar mensen al helemaal verkleed uh, rondlopen. En ik denk dat ik nog even die typemachine inga. Want ik wil er eigenlijk ook wel tien jaar jonger uitkomen. Dank u wel. Kijken of dat lukt. Sander Bartling was dat. Straks de Italiaanse maffia blijkt volop actief in Nederland. Waar eerst? 3, 2, 1, go. Deze dag, 1993. dit is wat Lamborghini should moeten doen: making cars where you just go. Het schijnt een hele ervaring te zijn, dames en heren, een ritje te maken in een Lamborghini. Op deze dag, in 1993, overleed de Italiaanse autofabrikant Ferruccio Lamborghini. De president van de Labor Lamborghini Club in Nederland, Jent Mollema, heeft zijn held wel eens mogen ontmoeten en is er nog steeds van onder de indruk. Ik ben nog bij zijn graf geweest, een paar keer. En ik heb mezelf nog gesproken tijdens de 25-jarig jubileum in het Salta Maggiore. Ja, ja. Ferruccio, eigen, eigen gerijd. Ja, ja, toen had hij de macht en de, en de munten om, uh, om dat te beginnen. En toen dacht hij bij zichzelf van, ja, nu ga ik echt zelf een auto maken. De eerste auto die hij maakte, de 350 GTV. Die stond met kopperschouders boven in een techniek uit... De tijd. Meer pk's, hogere snelheid, onafhankelijk op eh, afgeveerde wielen, vier schijfremmen, alles wat er maar in kon, toen aan moderne dingen, dat stond het toen in. Ja? En zo is je doorgaan bouwen. En de eerste waren, ja, er waren elegante, elegante hele mooie GT's. En later is het, uh, ja, met de Miura is het eigenlijk uh, het excentrieke en het extreme en het exotische opgegaan. Heel, heel normale man, niet echt, niet extroair, heel introweel, heel rustig. En dat is eigenlijk ook de filosofie van Lamborghini, want die huidige directeur die ken ik ook goed. Maar Dat zijn die mensen die, die flamboyant zijn, die gewoon uh, bij de benen op de grond, back to the base, en uh, gewoon leuke dingen maken. Ja? En dat zie ik ook terug bij de leden, een hele hoop leden die we hebben in de club. Ja, die mensen die kopen zo'n ding voor zichzelf. Die kopen niet om uh, boulevard te rijden of zo. Die gaat, gaat het echt om de liefde voor de auto. Je moet niet vergeten dat deze auto's, deze exotische auto's, die hebben alleen maar een emotionele waarde. Het kost wel geld, maar het is niet een auto die je koopt voor dagelijks gebruik. Het is een, een bepaalde filosofie, het is een liefde die je koopt. Het is het extreme, het exotische wat je koopt, dat spreekt je aan. Zelfs tot wanneer ze 70 zijn, je moet ze erin tillen, maar ze willen rijden. <lacht> De mensen kopen zo'n auto voor zichzelf en een andere auto die zou je, net als een Mercedes of een andere merk, zou je meer voor de buren gaan kopen, maar dat, dat doe je nu niet. Lamborghini-eigenaren doen dat niet. Die rijden liever zaterdagmorgen, wat ik zelf ook graag doe, zaterdagmorgen of zondagmorgen heel vroeg in de zomer. Als het net licht is, dan ga je in een eentje een blokje omrijden. Dat is leuk. Ja, dat doe je de mensen, dat doe je hun plezier mee en dat vinden ze leuk. Niet uh, dat uitgebreide boel de waarheid, en dan uh, flink gas en uh, de mensen laten zien van kijk eens wat ik allemaal heb. Daar gaat het niet om. Het hebben van een Lamborghini is een emotioneel iets. Jendemolle was dat. Jent Mollema, neem ik niet kwalijk, de president van de Lamborghini Club. Over het overlijden van zijn held, Ferruccio Lamborghini, deze dag in 1993. Ze gaat toeren, dames en heren, de dames en heren en de jongens en meisjes van Gardu Noor. Vanaf maart, dit is More Than Madly. I think I need a little space. New surround. du met More Than Madly. Het is zes minuten voor tien, dames en heren. U luistert naar de Cairo op Radio 1. De Italiaanse georganiseerde criminaliteit is volop actief in Nederland. Dat zegt althans de Nationale Recherche... die afgelopen week een onderzoek over de Italiaanse criminelen in ons land presenteerde. Het Zedijk, Zeedijk, correspondent in Rome. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er precies in dat rapport? Nou, in ieder geval dat die Italiaanse maffia en dan eigenlijk met name de 'ndrangheta, dat is de tak uit Calabria, de rijkste, de machtigste op dit moment, dat die actief is in Nederland. Dat is niet zo'n vreemde conclusie, want in Italië weten ze dat al langer, um, net zoals dat die 'ndrangheta actief is in Noord-Italië, in Duitsland en in België, in Frankrijk... Ze hebben in ieder geval de politie in Nederland gevraagd... Uh, vanuit Italië dus die activiteiten van de maffia in Nederland... even te onderzoeken en in kaart te brengen. Ja. En de eerste conclusie is... nou, ze zijn actief, een Drangeta in Nederland. En eigenlijk is nog verder juridisch onderzoek nodig... om het uh, beter in kaart te brengen. Ja, heb je enig idee wat ze hier doen? Ja, nou ja, drugshandel natuurlijk. Dat gaat sowieso via Nederland. De haven van Rotterdam, Schiphol, dat zijn doorvoerplaatsen. En dus heeft een drangeta al veel langer uh, een, uh, een basis in Nederland... Dan komt bij dat Nederland financieel natuurlijk ook interessant is, eh, niet alleen voor bedrijven. Er is weinig controle, controle op trustkantoren bijvoorbeeld, die geven veel te weinig melding van verdachte transacties. En internationaal gezien is Nederland daar ook echt al vaker voor op de vingers gedikt. Ja. Uh, vorig jaar nog een rapport, eruit bleek dat het echt veel te makkelijk is voor internationale criminele organisaties, ook terroristische organisaties, om hier geld wit uh, te wassen in Nederland. Juist. En, en, en die Ndrangheta, en dat is uh, f, denk ik voor veel mensen de minst bekende uh, maffia-organisatie. We hebben het altijd over de maffia, maar je hebt de maffia, de Comora, de Cosa Nostra natuurlijk uit Sicilië. Ja, maffia is een verzamelnaam. Hè? Uh, vroeger had je het altijd over de Siciliaanse maffia, dan was dat de Cosa Nostra. Die waren toen met vertakkingen in Amerika verantwoordelijk voor die bloedige moorden op de rechters Falcone en Borsellino. Dat was toen echt wel de machtigste maffia. Nu, uh, ja, de Camorra die zit in Napels, die houdt zich ook bezig met drugshandel. Je hebt nog de Sacra Corona Unita... in uh, het zuiden, in uh, Apulie. Maar de Andrangheta, die zit in Calabria en die is echt wel op dit moment de rijkste en daarmee ook de machtigste uh, maffiatak op dit moment vooral actief in internationale drugshandel, cocaïne en heroïne, vanuit Colombia, waar ze eigenlijk een, ja, een soort van monopoliepositie hebben. Ja, betekent dit nou dat je uh, ieder Italiaans restaurant een beetje moet gaan wantrouwen in Nederland eigenlijk, of niet? Nou... De burgers misschien niet, maar de politie zou wel wat beter uh, mogen oppassen. En dat is wat, wat ze vanuit Italië ook zeggen. Uh, er zijn in Nederland veel minder snel huiszoekingen, veel minder snel controle. Uh, een rapport van vorig jaar stelt dat er jaarlijks meer dan 18 miljard euro wordt witgewassen in ons land. En dan blijkt dat er nou iets meer dan 20 verdachte uh, geldtransacties worden gemeld. Dus er is eigenlijk veel te weinig controle. De politie zou daar wat steviger. Mogen zitten. Ja, hebben ze de expertise in Nederland? Ja, dat moet wel. Ze willen vanuit Italië natuurlijk ook wel helpen. Uh, ze weten in Italië inmiddels wel hoe, uh, hoe het werkt, uh, hoe dat de maffia te werk gaat. Dus ja. met name die financiële activiteiten. Maar ja, en het is wil... alsof het de Italianen lukt om de maffia aan te pakken. Nee, maar het probleem is dat er is veel te lang geconcentreerd geweest op Italië. En um, ze komen wel uit Italië, maar Zuid-Italië is natuurlijk nog altijd een arme regio. Inmiddels moet je de geldstromen vol, uh, volgen. En dat zit niet in Zuid-Italië. Dat zit inmiddels in Noord-Italië, in de buurt van... Van dat zit in het noorden van Europa... ...in Duitsland, in Nederland, in België. Daar moet je gaan zoeken, want je moet de maffia aanpakken... Uh, ...in de portemonnee, dat zeggen ze ook in Italië. Want als jij uh, mafiosi oppakt in Italië... ...en achter slot en grendel stelt... ...dan komen er tien anderen voor in de plaats. Dat, dat is geen oplossing, je moet de geldstromen aanpakken... ...en dat zit in het noorden. En dat noorden is bij ons. Het wieg, dankjewel over de Ndrangheta, zo heet die organisatie... ...maffia-organisatie, actief dus in Nederland. Straks, dames en heren, de integratie van niet-westers...